In het algemeen veel bewolking. Het blijft wel droog voor de graad of 12... maar door de matige tot krachtige oostenwind voelt het wel kouder aan. Dit was het NMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amersfoort... tussen Blarikum en Eemnes 2 kilometer. De A12, Denag-Utrecht tussen Hooggraven en Bunning 2 kilometer na een ongeluk. Op de A27, Breda-Gorkum...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 Let's go ahead.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 Thank you. A teenage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 Forget just why I left you, I was insane. Stay and play that pink 182 song. That will beat to death in Tucson, okay? I was born sick, but I love it, command me to be